Het is 7 uur Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam begint rond deze tijd de officiële huldiging van de nieuwe landskampioen Ajax. De Amsterdamse voetbalclub sleepte de titel vanmiddag voor de dertigste keer in de wacht door een 3-1-overwinning op FC Twente. In de stad is de sfeer volgens de politie goed en voor zover bekend zijn er geen ongeregeldheden. De organisatie had te laten weten dat de politie bij wan gedrag direct in actie komt en dat het OM een lik op stuk beleid toepast. De binnenstad van Enschede, waar 40.000 mensen op de been waren... stroomde na de wedstrijd naar leeg. De spelers van Twente komen rond 8 uur met een helikopter aan... op de vliegbasis Twente. Daarna volgt in een openbus een rijtour door Enschede. Morgen wordt de club gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Op de Oostzee bij Zweden ligt een cruiseschip stil... doordat beide hofmotoren zijn uitgevallen. Het schip MSC Opera van een Italiaanse rederij... heeft bijna 2100 mensen aan boord... onder wie een onbekend aantal Nederlanders...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 Het weer vanavond overwegend droog, in de nacht kans op wat regen... en minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Power to you, Vodafone. Dit is Radio 1, VPRO. Bureau Buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO, nog een uur bureau buitenland. Ministers, staatshoofden en Europese leiders buigen zich al weken over de crisis van Griekenland. Gaan de Grieken al die schulden wel afbetalen als we met meer geld over de bal komen? Nederlanders denken van, gaan de Grieken weer met onze mooie centrum vandoor? Die luie Grieken. Die Ja, natuurlijk, die luie Grieken, die oleefeters. Zometeen de Grieken zelf aan het woord. Een nieuwe serie. Fotograaf Kadir van Lohuizen reist in de 40 weken van het puntje van Zuid-Amerika naar Alaska. Hij komt af en toe even om de deur kijken om eventjes wat aanvullingen te maken. Hij vindt ook dat ze veel te veel praten en dat ze nooit een geheim voor zich kan houden. Dus dat irriteert hem een beetje. In Bureau Buitenland elke week een verslag van deze reis. En vanaf, vanaf vandaag dus het eerste deel. En we praten straks ook even met de maker. En verder Syrië. De gast hier, Abraham Miro, geboren in Syrië. Hij volgt voor ons alle ontwikkelingen op Facebook, Twitter en alle blogs uit zijn vaderland. Wat is het meest opzienbarende dat je dit weekend hebt gevonden? Dat Assad het conflict met Israël gebruikt om aan de macht te blijven. Voor het eerst in 40 jaar... Mogen demonstraties gehouden worden vlakbij de Israëlische grens? En daarnaast heeft het Syrische leger een Syrische stad aangevallen vlakbij de Libanese grens. Dat heet Telkalach. Met vier doden sinds gisteren. Straks meer burgerjournalistiek uit uh, Syrië in berichten uit Blogistan. Maar eerst even in eigen land uh, voetbal. Edwin Cornelissen, Goedenavond. avond. De bus is aangekomen. Goedenavond. Ik sta daar bij het Museumplein... waar Ajax op het punt staat gehuldigd te worden. De bus zojuist aangekomen bij het Museumplein... waar naar schatting 80.000 mensen zijn verzameld... om hun heldende Ajaxiden die dus zojuist kampioen zijn, worden aan te moedigen. Ik zag al wat spelers uit het dak van de bus komen. Daaronder Maarten Stekelenburg, de keeper. Zagen er euforisch uit. En die hadden ook mooie shirts aan... waarop bijvoorbeeld het getal 30 was te zien. Het is de dertigste keer dat Ajax de land. Weten te pakken. En nu komt dan dat grote moment voor uh, die spelers. en ook voor dat publiek. Het moment dat de spelers stuk voor stuk, uh, persoon voor persoon. het podium op worden geroepen. om zich uh, te laten aanmoedigen, om zich te laten onthalen. door die mensenmenigte. Want dat is het echt. Veel trotse Amsterdammers, maar eigenlijk mensen die uit heel het land komen. en die hierheen zijn gekomen om Ajax kampioen te zien worden. Veel al niet in het stadion, want uh, dat was al heel snel uitverkocht. maar vaak ook uh, in de kroegjes in Amsterdam. Het was een drukke wende. Het was voor ons nog erg gezellig. Dus het is te hopen voor Amsterdam dat dat zo blijft. Terwijl de selectie van Ajax hier een aantal meter voor mij staat. Verzameld achter het podium. Wachtend op het moment dat ze dus één voor één dat podium op kunnen gaan. En dan zal er een orkaan van geluid gaan komen. Van al die mensen die hier staan. Die dus inderdaad gaan klappen. Gaan schreeuwen. Gaan juichen. Gaan dansen. Met de selectie van Ajax. De huldiging. Na het behalen van de titel. Zeven jaar na de vorige titel. Het is een groot moment voor Ajax. Ajax en voor de mensen hier op het Museumplein. Edwin Cornelissen, we houden de luisteraars uiteraard... op de hoogte van de ontwikkelingen daar op het museumplein. Maar eerst Zimbabwe. Zimbabwe maakt zich weer klaar voor verkiezingen. En dat is vooral te merken aan het toenemende geweld... tussen leden van de MDC. Aan de ene kant de beweging voor de democratische verandering... van Morgan Tsvangirai, En aan de andere kant de partij van president Mugabe. Sinds 2008 hebben zij een eenheidsregering. Vanaf het begin heeft dit niet gewerkt. En vandaar dus nu nieuwe verkiezingen. Peter Hermes, welkom in de studio. Onder meer adviseur... Voor ...voor de MDC en net terug uit Zimbabwe. Ja, ik ben net gisteren teruggekeerd uit Zimbabwe. Ja. Dus vers van de pers, zeg maar. Ja. Nou ja, nieuwe verkiezingen. De minister van Financiën zei dat, dat ze misschien maar weer moesten worden uitgesteld... ...omdat het allemaal wat duur was voor Zimbabwe. Zimbabwe kan even geen verkiezingen betalen. Wat zit daarachter? Ja, het allerbelangrijkste reden waarom de verkiezingen dit jaar uh, waarschijnlijk niet zullen plaatsvinden... maar volgend jaar, of misschien zelfs pas in 2013... is niet zozeer het feit dat er geen geld zou zijn voor die verkiezingen. Ook dat is een probleem sowieso. Maar omdat Zuid-Afrika nadrukkelijk heeft laten weten dat zij uh, er niet, uh, dat zij willen dat eerst het constitutionele proces afgerond wordt... wat wil zeggen dat er een nieuwe grondwet moet zijn die moet garanderen dat er eerlijke en vrije verkiezingen in Zimbabwe gehouden worden. Want de vorige keer waren er allemaal incidenten, uh, werd zeer enthousiënt getrokken Of het wel eerlijke verkiezingen waren, dat willen ze dit keer dan toch beter doen. Ja, ik, u drukt het allemaal zeer eufemistisch uit. Het werd met enorm veel geweld zijn die verkiezingen euh, door ZANU naar zich toe getrokken. En ze hebben gewoon zelfs toen niet, zijn er ze, zijn ze toen niet ingeslaagd om Zwangirai van de overwinning af te houden. Er is toen wel een tweede ronde geweest... dat Zwangirai zich teruggetrokken heeft naar een geweldsgolf... waarbij vooral MDC het slachtoffer was en veel minder de dader. En dat geldt ook voor nu overigens. En uh, met als gevolg dat, uh, dat Zanu uh, Mugabe in een, aan als president aan de macht bleef... maar gedwongen werd tot in toe te treden tot de regering van Nationale Eenheid... die sinds ruim twee jaar nu in Zimbabwe opereert... maar waarin de partij van Tsvangirai nagenoeg geen macht heeft. Alle Overheidszaken zijn in handen van ZANU in de zin van het geweldsapparaat is volledig in handen van Mugabe. De economie wordt gedomineerd door de partij ZANU. En dit is eigenlijk het, het, het gekke dat uh, hij, hij moest uh, onderduiken op de Nederlandse ambassade, het en, en er was een enorme golf van geweld. En toen toch trad hij toe tot die regering. Was dat zuiver en alleen onder dwang? Ja, dat was onder grote druk van de toenmalige president van uh, Zuid-Afrika, Thabo Mbeki. Thabo Mbeki zag eigenlijk heel weinig in die partij van Zwangirai. Komt uit de vakbeweging en vond het eigenlijk een partij die niet zo geschikt is om te regeren. En hij zag veel meer in een, in een, zeg maar, een wat meer humanere ZANU-PF, partij van Mugabe... Dus hij wilde vooral praten met uh, meer uh, gematigde krachten binnen die partij. En dat leidde ertoe dat, uh, dat Tsvangirai gedwongen werd... Uh, toe te treden tot de regering van Nationale Eenheid. Hij had zelf de indruk dat hij dan nog wel wat kon bereiken. In ieder geval is zijn status daardoor veel zichtbaarder geworden. Heeft hij ook kunnen reizen internationaal. Maar in het land zelf heeft hij ongelooflijk uh, weinig kunnen doen. Maar het Tsvangirai is de populaire figuur in het land. Als er echt eerlijke en vrije verkiezingen gehouden zouden worden... zou het gaan om een verhouding van 70 10 procent. Ondanks zeggen. dat hij uh, heel weinig voor elkaar heeft gekregen. Ja, ondanks het feit dat hij weinig voor elkaar heeft gekregen... maar de bevolking is in overgrote meerderheid het geweld van ZANU zat. En eigenlijk is voor het eerst, en dat is nieuw geldt dat nu ook voor Zuid-Afrika en de regio. Ze hebben in eind maart, helemaal eind maart, een verklaring uitgegeven... waarin ze zeggen dat het nu eens afgelopen moet zijn met het geweld in Zimbabwe... en dat Zimbabwe nu eerlijke en vrije verkiezingen moet krijgen. Dus eerst zorgen dat het constitutionele proces wordt afgerond... voordat je aan verkiezingen begint. Ja, en nou ook is alles, is alles bezig. In internationale politiek is natuurlijk cynisch. Mag ik wel zeggen, toch? Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik denk dat het uh, natuurlijk zo is dat de internationale politiek gaat over onderhandelingen... en proberen oplossingen te vinden. Wat ik wilde vragen maar, is, wat is het belang van Zuid-Afrika? Waarom doen ze dit? Ja, nou, dat in zekere opzicht, uh, daar zou je heel cynisch op kunnen antwoorden. Er is natuurlijk een grote mate van eigen belang. Er zijn twee grote redenen waarom Zuid-Afrika op dit moment zo actief is... en ook uh, veel meer naar buiten treedt met uh, hun opstelling. Eerste is de economische belangen in, Z in Zimbabwe. Uh, Mugabe is alles aan het nationaliseren of aan het proberen... in ieder geval een meerderheidsbelang te krijgen in alle internationale bedrijven. En ook in Zuid-Afrikaanse bedrijven. Met name in de mijnbouw gebeurt dat op dit moment. En dat wekt de woede op van Zuma. Dat is natuurlijk uh, geen primair belang zeg maar, voor de Zuid-Afrikaanse voor de Zimbabweanse bevolking. En de tweede is dat hij internationaal wel wat gezichtsverlies geleden heeft... bij allerlei bemiddelingspogingen in Afrika. Met name in Ivoorkust en in uh, uh, Libië. Hij kan wel een succesje gebruiken. En hij kan wel een succesje gebruiken. En zeker een succesje zo dicht uh, aan, zijn, aan de grens met hem, zeg maar. En uh, als, hij, is, hij is de bemiddelaar namens de Afrikaanse UDI... en de regionale organisatie in Zuid-Afrika, (SADC) om in Zimbabwe dat conflict te bemiddelen. Dus, en dan speelt dan er nog er een ander... Uh, uh, Iets op de achtergrond, namelijk president Mugabe, uh, al, al, al decennia aan de macht, is ernstig ziek. Hij heeft uh, prostaatkanker. Uh, mensen zeggen dat hij het einde van het jaar niet meer gaat halen. Dat is natuurlijk altijd een beetje speculeren. Ja, het is uiteraard speculeren. Hij heeft prostaatkanker, hij is ernstig ziek, hij krijgt iedere vier uur een spuit om overeind te blijven. De verwachtingen zijn dat hij eigenlijk het eind van het jaar maar lang en na niet zal halen. Maar je weet het nooit. Het is, de berichtgeving daarover kun je nooit helemaal checken. Omdat maar stel dat... dat dat waar is. Stel dat uh, Mugabe komt te overlijden in deze dagen. Wat betekent dat voor Zimbabwe? Is zijn daarmee de problemen opgelost of, of wordt het misschien juist wel erger? Nou, de signalen dat hij ziek is komt ook omdat wij heel duidelijk zien dat er binnen de ZANU, de partij van uh, Mugabe... die altijd een gesloten bolwerk is geweest, op dit moment naar buitentredende grote conflicten zijn tussen de verschillende facties... die vechten om zijn opvolging. En uh, dat betekent dat ze zich zorgen maken over ook de gezondheidssituatie van Mugabe. Het zou kunnen betekenen dat het land na de dood van Mugabe... Uh, een enorme geweldsgolf te maken krijgt... met strijdende facties binnen het geweldsapparaat in, in Zimbabwe... waar MDC dan voor een belangrijk deel buiten staat... Uh, dat is ook een van de grote zorgen van uh, Zuma. Die wil dus om dat te voorkomen zorgen dat er een regering komt... waarin uh, die, na eerlijke verkiezingen, waarin dan ongetwijfeld Zwangirai de president wordt... maar die in ieder geval blijft werken met zeg maar, de wat meer uh, gematerde uh, krachten binnen... En heeft u uiteindelijk als het erop aankomt vertrouwen in Zwangirai kan die dat aan om dat land uh, te besturen? Ja, het is, uh, het is duidelijk dat Svangirai uh, niet door iedereen gezien wordt als een hele sterke leider, ook niet binnen zijn partij. Maar hij heeft uh, bewezen bij het laatste congres, wat uh, twee weken geleden gehouden is, uh, de zaak stevig onder controle te hebben in zijn eigen partij. En uh, hij zal ongetwijfeld met steun van, van, uh, van ook Zuid-Afrika... aan de wederopbouw kunnen gaan werken. En met steun van uh, eventueel wat mensen die met hem zullen samenwerken vanuit ZANU, Die zijn er een aantal. Daar, worden, daar wordt overhandeld, onderhandeld op de achtergrond op dit moment. Uh, is het maar afhankelijk van wat voor mensen je om je heen hebt... in hoeverre je in staat bent om dat land te kunnen regeren. En wat heeft u uh, tijdens uw verblijf, want u bent net terug... meegekregen van dat toenemende geweld... Wat, wat, wat heeft u zelf uh, daarvan gezien? Het is op het moment iets afgenomen vanwege het feit dat uh, dat geweld, wat in de eerste drie maanden heel erg toenam, eigenlijk is uh, teruggeslagen op, uh, op de, de harde uh, de groep, zeg maar de, de diehards in, die, die in de partij van uh, ZANU. Die met geweld willen proberen die verkiezingen door te drukken. En dus met enorme intimidatie uh, aan de slag gingen, mensenrechtenactivisten oppakten, MDC-aanhangers. Dat is. Teruggeslagen, eigenlijk door de opstelling van Zuid-Afrika. Die heeft daar een felle afgekeurd, die, die houding van ZANU. En dat heeft ertoe geleid op dit moment. er eigenlijk een hele grote onduidelijkheid is hoe de machtsverhoudingen binnen ZANU liggen. Maar de, de mensen die de harde lijn voorstaan. die willen eigenlijk nog steeds die lijn volgen. Maar eigenlijk is het Zuid-Afrika op dit moment. die voorkomt dat dat gebeurt. Peter Hermers, hartelijk dank. Onder meer adviseur voor de MDC. en net terug uit Zimbabwe. Gaan we verder uh, met Griekenland. Moet Griekenland failliet worden verklaard? Nee, zei topman Piet Moerland van de Rabobank deze ochtend in Buitenhof. Ja, dan neem je een kloek besluit. Lijkt me niet verantwoord. Dan is het risico aanwezig op een tsunami. Dat moeten we niet hebben. Ik denk dat het verstandiger is om de Grieken enerzijds te disciplineren. Ze moeten de pijngres voelen en anders moeten ze daarbij helpen. Uh, aan de andere kant moet er uitzicht blijven. Grieken moet je disciplineren, maar ze hebben ook recht op uitzicht... als ze maar hun best doen. Al dus Rabobank, topman, Moerland. We gaan de Grieken zelf eens aan het woord laten. We hebben hier twee heuse Grieken in de studio. Maar laten we eerst eens luisteren naar een verslag... dat VPRO-verslaggever Katie Sheriff vorig jaar maakte in Griekenland... over de crisis. En zij ontmoette toen verschillende Grieken op het eiland Hydra... samen met oud-correspondent Ingeborg Beugel... die daar nog altijd een huis heeft. We zijn nu in het haventje van Hydra. En ik woon in Camini, dat is het tweede haventje. Daar gaan we nu zo naartoe. En onze spullen worden nu allemaal op... Uh... Twee ezeltjes geladen. De tijd staat hier stil. Het is heerlijk rustig. Geen één auto of brommer. Je hoort alleen duizenden krekels, pruttelende vissersbootjes... hoefgeklepper van ezels... Hydra lijkt een mini-paradijsje, ver weg van de drukke en opgefokte Athene. Maar schijnbedriegt, want juist hier raakt de crisis de mensen extra hard. Ja, hier een heel klein boosje. De watertaxi. Heeft hij te eten deze winter? Zij zegt nou misschien dat ik deze winter persoonlijk nog geen honger leid... want ik heb wat spaargeld. maar een heleboel anderen hier op het eiland zullen beslist... deze winter al honger lijden. En als dit zo doorgaat, dan zal ik volgend jaar ook aan de beurt zijn. Daar is mijn huis. Een eilandbewoonster die nu al de aankomende winter vreest... is Ingeborg's buurvrouw Zoe. Een dikke dame van achterin de 70. Ze kookt voor alle hulpbehoevende bejaarden in haar buurtje... En zorgt voor een tante van 99 die niet meer kan lopen en luiers moet dragen. Hallo. Daar zit Zoe met de loodgieter. Kalimera. Kia. Is, is, is dit tante? Ja, is Een prachtige oude dame. Zonder de kunstgebit in. Waar die? Zoe knoopt de eindjes aan elkaar met een pensioen van 360 euro per maand. En met inkomsten van een pensionnetje aan huis. Maar haar pensioen gaat omlaag. En ze verhuurt met moeite de logeerkamers. Hebben jullie mensen het uh, pensioen? Ja. Nee, o, oh, je hebt je. Nee, er is niemand. Ja. Want... Je pakken ze de planningen bij. Ja. Van het pensioen. Ja. Het is allemaal leeg. Ik zag maar twee kruisen staan voor de hele maand augustus. Vroeger had ze dus ja. gewoon... De hele maand juni, de hele maand juli, de hele maand augustus. Altijd 8 tot 10 mensen per nacht. En nu niks. En dan kijk zo hier weer naar buiten, naar, naar de zee en, en naar mijn huis. En kijkt kijk ze heel bezorgd. Wat uh, is dat hier? De politici hebben ons voor de gek gehouden. Ze hebben ons belogen. Uh, ze hebben al die tijd uh, leningen genomen waar wij niks van wisten. Uh, toen kwam, uh, kwamen de Olympische Spelen. Toen hebben ze nog meer leningen genomen. Dat wisten we, dat is ons toen verteld. Maar zeiden ze, na twee jaar is dat allemaal terug. En toen waren er een paar die zeiden, het is helemaal niet waar. Dit gaat het Griekse volk uh, de komende jaren betalen. En nou, hier zitten we dan en dit is het resultaat. En ze kijken wel boos. Oh, oh. oh. Na, na, na, na, na, Ik ben uh, Angelos Afroustidis. Ik heb uh, lang in Nederland gewoond, 25 jaar. Angelos Afroustidis was jarenlang wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Je kan zeggen dat ik een half-Nederlander ben, zo beschouw ik mezelf. Nu is hij rijksambtenaar bij de Griekse overheid. Volgens Afroustidis had Europa veel eerder duidelijk moeten zijn over de lening aan Griekenland. De, de eurolanden hebben veel te lang geduurd voordat ze Griekenland echt zouden steunen. Vier maanden zo ongeveer. En intussen is zo'n hees ontstaan. door Griekenland dat Griekenland niet solvabel zou zijn. Griekenland niet, geen geld zou hebben. Griekenland aan de rand van, van een faillissement zou staan. En, en zo als zo'n sfeer ontstaat. dan is het heel moeilijk om in 1, 2, 3 je naam te zuiveren en de markt te kalmeren. Maar eh, nu is de zaak zo erg geworden dat de regering enorme bezuinigingen heeft aangekondigd, kortingen op salarissen. Al die maatregelen betekenen een kopkrachtvermindering van ja, misschien zelfs 20 of 30 procent. Eh, Zo'n kopkrachtvermindering is een, een funes voor een economie. Dus de klap komt nog. De klap komt nog. En uh, ik denk dat de, de echt grote klap voor de Griekse economie... die zal duidelijk zijn in september, oktober. Als de mensen echt gaan voelen in hun portemonnee... wat ze, uh, wat ze echt missen aan inkomen. Angulos Afrostidis benadrukt dat Griekenland niet om geld bedelt. We vragen geen handje, contantje. Nederlanders denken van... Uh, gaan de Grieken weer met onze mooie centen ervan door. Die luie Grieken... Die la, ja, natuurlijk, luie die Grieken, die olieveeters. Uh, waar het hier om gaat, is dat uh, je vraagt om een garantie. Uh, het is niet een kwestie van hulp. Het is een kwestie van een lening. Ja, Angelos Augustides hoorde u als laatste. Deze reportage werd een jaar geleden uitgezonden gemaakt door Katie Sheriff. Angelos Augustides, nu weer aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. En daarvoor hoorden wij eh, topman van de Rabobank Piet Moerland, die zei: eh, je moet de Grieken disciplineren. Maar ze hebben wel recht op uitzichten als ze hun best doen. Wat vindt u daarvan? Uh, ja, ik heb hem niet gehoord. Uh, ik heb niet gehoord wat hij precies gezegd heeft. Volg maar je hoort het, het vaker, hè? De, je moet de Grieken ja, disciplineren. Even je de zweep uh, erover. Disciplineren. En ja, kijk, uh, discipline is één ding, uh, maar uh, bestraffen is wel wat anders. En. Uh, toen uh, zeg maar de lening aan Griekenland is gegeven een jaar geleden uh, door de Europese Unie en het IMF... Uh, is het onder zeer harde voorwaarden gegeven met een zeer hoge rente. En dat was ineens van, uh, vooral Merkel. Merkel wilde dat Grieken gestraft zou worden en uh, een soort voorbeeld uh, zouden zijn voor de, voor de rest van Europa. Ja, En dan is het daarin geslaagd moet ik zeggen... Er is een uh, enorme klap gekomen in de economie. Je hebt een, uh, een enorme recessie is er ontstaan. En uh, ja, en nu, vraagt, nu zegt het IMF en de uh, Europese Unie en zeggen ze ja, ja, maar de, uh, de doelstellingen is niet precies gehaald uh, beh of behaald. Dus wij moeten nu uh, nieuwe bezuinigingsmaatregelen nemen. En dat is dus nou het probleem. Ja, want wat is er precies gebeurd sinds een jaar geleden? Kunt u dat uitleggen? Wat er precies is gebeurd. Is en wat is er het, veranderd? Er, er is heel veel veranderd. Er zijn, uh, ja, er zijn hervormingen en bezuinigingen hebben plaatsgevonden. En de hervormingen gaan door, maar de bezuinigingen ook. Wilt u het hebben over de hervormingen of bezuinigingen? Bezuinigingen zijn, zeg maar, je had een soort horizontale korting op salarissen, pensioenen enzovoort. De kaasgaaf noemen wij dat hier. Oh ja, een mooie. Dan houdt uh, je gewoon een stuk eraf. En hervormingen, dat, dat, is wat, dat grijpt wat dieper in: dat, dat je de, de Grieken wat ondernemen maakt. De Hervormingen, dat willen we allemaal, dat willen alle Grieken. Er is een uh, hervorming. Er is bijvoorbeeld een jacht uh, op fraudeurs en smeergeldontvangers. Dus dat is op zeer grote schaal en is, er nu, is er nu de Belastingdienst mee bezig. Er is een uh, hervorming van het staatsapparaat. We gaan naar grotere regio's en gemeentes. Dat is per 1 januari gebeurd. Uh, de vrede beroepen zijn opengesteld. Uh, sommigen zeggen, ja, dat gaat iets verder moeten gaan, maar inderdaad, dat is uniek voor Griekenland. En ja, u u klinkt al met al best uh, tevreden, maar... Nee, ik ben niet helemaal tevreden. Uh, maar dat is iets wat, uh, zeg maar, om, om resultaten te hebben... heb je een beetje thee nodig. En Griekenland heeft een beetje lucht nodig. En dat is... Uh, dat is het probleem dat Griekenland geen lucht kreeg. Dus wat er gebeurd is voor het verschaffen van de lening, al die negatieve publiciteit, gaat nu ook door. Er gaat geen dag voorbij. Zonder één of twee negatieve verklaringen van uh, Duitse uh, ja, ik zou niet zeggen ambtenaren, maar uh, officials. Ja. Er is een en echte kakofonie aan uh, officiële en semi-officiële verklaringen over Griekenland. Ja, maar hier in Europa wordt inmiddels gezegd door, door veel kranten... privatiseer Griekenland, verkoop het, of verkoop de Acropolis... of zet een paar eilanden op, uh, op eBay. Ja, dat, dat, is dat is de taal flauwekul. die je hier alweer hoort. Ja, dat is natuurlijk wil. Acropolis verkopen, Nederlander verkopen. Dat is toch onzin. Maar uh, je kan wel privatiseren. Maar de, bij de privatisering van Griekenland, de berekening die is, ge die is gemaakt voor uh, privatisering van de grote bedrijven, dat zal niet meer opleveren dan zeg maar 15 miljard. Dat, dat niet eens. Maar u dat denkt, je... uw betoog is al met al: geef ons rust, geef ons tijd, ja. sta gewoon garant voor die leningen. Dan betalen we ze heus wel terug en dan komt dat het is. allemaal wel goed. Dat is de bedoeling, dat is, dat is onze bedoeling. Uh, dat het geld terugbetaald wordt. Maar uh, ja, dat is die... Uh, zeg maar, om, om dat terug te kunnen betalen... Uh, ben je afhankelijk van de voorwaarden van zo'n lening. Dus de rente moet laag zijn... en de aflossen moet over een langere termijn worden terugbetaald. Dat is, dat is het punt. Maar wat de rest betreft, wat uh, de meneer van de Rabo uh, zei... ik weet niet precies wat hij bedoelde... maar dat de hervormingen door, door moeten gaan. Ja, ze moeten zeker doorgaan. Uh, alleen, dat is hervormen, is één uh, ding. En uh, bezuinigen is wat anders. Natuurlijk, je moet bezuinigen op, uh, zeg maar op verspilling, zonder meer. Maar je gaat niet uh, weer, wat u zelf noemt, de kaarschaaf uh, bezuinigen. Want uh, je hebt een, uh, de, de, het inkomen wordt verminderd En je kan niet een economie dat in een recessie is... Uh, het zou nog een, uh, een extra klap zijn voor de economie. Anglos Augustides, dank voor dit moment, Rijksambtenaar te Athene. Ik zei het al in de studio, twee andere Grieken tolk en vertaler Tomai Diamanti. Hartelijk welkom, Alexander Vrionakis. En u bent uh, directeur van Across4, een bedrijfsadviesbureau voor Nederlanders en Grieken. Hoe is het om deze dagen Griek te zijn? Ja, eigenlijk, eh, eigenlijk niet zo prettig als je de laatste dagen ook op televisie die dingen die, die je hoort. Daar word je echt niet blij van en daar ben je ook niet echt trots op. Maar ik hoorde ook het interview, Griekenland moet de pijngrens voelen. Maar we hebben een Grieks spreekwoord en we zeggen uh, de operatie is gelukt, maar de patiënt is dood. Uh, dat is een Griekse spreekwoord. Dus de pijngrens betekent dat Griekenland dat ook zou kunnen dragen. En op dit moment, de laatste dagen in Griekenland... daar komen de jeugd komt in opstand. In de laatste twee jaar zijn 175.000 werkplekken weg... Uh, uh, de laatste data die ik heb is dat er uh, 20% werkeloosheid zal zijn. Dus we komen op een grens van een werkeloosheid... Hoger dan, of gelijk of hoger dan in de zestiger jaren. Ja, Alexander Frionakis. Uh, uh, die werklozen, dat, dat is een enorm getal. En uh, wat extra triest is, dat het vooral jongeren zijn uh, die de klappen krijgen. Mm -hmm. Ja... Het is inderdaad het feit dat er, dat er heel veel werkelozen zijn op dit moment in Griekenland. Waardoor meerdere mensen, en ook door de heer Moerland vanochtend is gezegd: is, uh, in Griekenland moet geholpen worden. Ik zie eigenlijk de hulp niet zozeer als een bedrag wat je krijgt om jouw schulden uh, tijdelijk uh, te verschuiven. Wat wij nu doen is het creëren uh, en lenen weer vanuit Griekenland geld. om met dat geld. De huidige uh, schulden even af te betalen. Dus eigenlijk wordt het probleem wordt meer naar voren toegeschoven. Uh, ik denk dat dit niet de oplossing is. De oplossing is om uh, ruimte te creëren om de economie uh, op te krikken. Je moet eigenlijk meer banen creëren. Je moet het geld wat je krijgt kunnen besteden aan het bevorderen van je handel. En Griekenland heeft, uh, ja, wat heeft Griekenland? Uh, heeft heel veel wind, heeft de zee. Heeft de zon. Nou, denk aan zonenergie. Griekenland kan heel veel zonenergie produceren. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Is een maar blijk... maar ja. ik, ik hoorde ook alweer uh, berichten van mensen die zeiden van... nou, ik ga maar niet naar Griekenland op vakantie... want die prikkende smaak van de traangas, daar heb ik niet zo'n zin in. Nou, eh, sowieso, eh, als dat geldt, dan geldt het alleen maar voor één eh, grote stad. Dat is in Athene en in de zomerperiode. Maar en Thessaloniki zijn, was natuurlijk ook al in wat. In Thessaloniki, ja, wel in mindere mate. Maar als je kijkt naar de economie en dan kijk je naar de toerisme... en dan denk ik meer aan 2.500 eh, e eilanden die Griekenland allemaal heeft. Niet allemaal bewoond, weliswaar. Maar daar kun je heel veel dingen doen. En daar is het andere... rustig. We gaan in Nederland ook regelmatig de straat op. Maar dan juist in enorme vreugde. Edwin Cornelis in Amsterdam. De huldiging is in zeggen, volle... Ja, het is... Hoe is het daar? De huldiging is inderdaad in volle gang. Ja, uh, we zagen een uh, enorme gloed uh, waar ik sta achter het podium van uh, uh, de rode, uh, het rode vuurwerk. Het Belgische vuur dat werd afgestoken toen uh, de spelers van Ajax het podium betraden. De schaal die is in handen van uh, Frank de Boer. En die schaal die is niet helemaal ongeschonden uit de busrit gekomen. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Het schijnt dat Maarten Stekelenburg de doelman hem vast had En uh, ja, dat hij ergens is gevallen en dat er een flinke deuk in zit. Maar goed. De schaal is in ieder geval nog wel heel, dus dat is dan het goede nieuws. En de spelers waren natuurlijk uitgelaten na het behalen van die overwinning. Vlak voor die het podium opging sprak ik met Kenneth Vermeer, de doelman van Ajax. En ik zei, ja, dit is eigenlijk waar het allemaal voor doet, hè? Zeker, je voetbalt voor de prijs en... Uh... Vandaag gaat het losbarsten. Kan je omschrijven, wat is er gebeurd toen jullie vervolgens, uh, vervolgens de kleedkamer inkwamen? Na het behalen van de titel. Na het behalen van de titel, ja. Kijk uit, feest. Feest, ja. Het is, ja, het is moeilijk te beschrijven. Je moet het gewoon meemaken. Want het was natuurlijk al heel bijzonder dat het zo'n directe finale werd. Maar als je dan wint, dan is natuurlijk de euforie nog veel groter. Ja, zeker. Voor ons was het eigenlijk uh, één doel. en Dat was winnen en uh, het maakte niet uit hoe. doel. Ja? En vandaag was het met mooi voetbal ook nog. In de Ja Jazeker, dat is een genieten. Als je, als je zo voor het thuispubliek wat zo'n uh, kabaal maakt, dat je bijna je, je eigen spelers niet meer kan aansturen. Uh, dat is gewoon mooi. En ze zeggen dat er hier nog meer staan dan in de arena, dus daar kan je nagaan. Dat is mooi, dat is zeker mooi, ja. wordt genieten. Goed zo, dankjewel. Dat was Kenneth Vermeer, de keeper van Ajax... die dus inmiddels ook op het podium staat. Ja, die menigte die, die gaat keer op het Museumplein... voor de selectie van Ajax. En het feest zal hier nog eventjes doorgaan. Ik meld me later weer als er wellicht weer wat spelers voorbij zijn gekomen. We komen zeker nog even terug. Edwin Cornelissen, hartelijk dank voor dit uh, moment. Twee Grieken dus in de studio. Tolk en vertaler Tomlaai Diamanti en Alexander Frionakis, uh, bedrijfsadviseur voor uh, Griekse en Nederlandse bedrijven. Frionakis, um, laten we met, uh, met u beginnen. U zegt er is nog heel veel extra handel uit Griekenland op te zetten... maar dat heeft een impuls nodig. Waarom is dat eigenlijk uh, zo onbenut gebleven, dat, dat Griekse potentieel? Hoe kan dat? Eh, nou, wat je eh, ziet, in Griekenland wordt heel veel geproduceerd. Eh, de, en als je kijkt naar de, de Nederlandse of West-Europese markt... dan zijn de producten van Griekse afkomst wellicht eh, bij een aantal sectoren duurder qua productie. Dus ik denk dat als Griekenland gaat uh, investeren in het verbeteren van de productie, zodat de kosten van de producten, de productiekosten lager zullen worden, dan zal het de producten veel concurrerender zijn voor de West-Europese markt. Uh, een andere factor, wat ook uh, een rol uh, zou kunnen spelen, is de wilwilligheid van uh, van de Grieken of buiten de Griekse overheid om samen te kunnen werken. En dat is uh, niet altijd makkelijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de wijnproductie... er zijn wijnboeren die 20.000 of 30.000 flessen per stuk maken... produceren. Nou, als je kijkt naar de kosten per fles voor de productie... die zijn veel, veel malen hoger... Dan van de wijnen die vanuit eh, Italië, Frankrijk eh, eh, afkomstig zijn. En dan dus hebben de Franse en Italiaanse wijnen nog een, een betere reputatie ook. Ja, en wij moeten niet vergeten dat eh, Grieken weer, dat klinkt heel vreemd, maar zij zijn de eerste die ooit met de wijnen begonnen zijn. En nu zijn ze gewoon te weg in dien zin, concurrerende producten zijn ze een beetje kwijt. Wij horen hier uh, kwade verhalen over, over Grieken. Uh, Tomai Diamanti. Uh, uh, uh, ik heb een aantal Grieken in mijn vriendenkring, buitengewoon leuke mensen. Maar als ze halverwege de dag besluiten dat er op tafel gedanst moet worden, dan wordt er gewoon op tafel gedanst. Dat vind ik ook zo leuk. Maar voor een economie is zo'n mentaliteit volgens mij niet heel behulpzaam. Ja, maar dat is in Griekenland ook veranderd. Dus uh, Griekenland dat niet is meer niet op meer, op uh, zoals in de tachtiger jaren, ook op mijn eiland. Ik ga nu op vakantie elk jaar. S'avonds zijn de cafés leeg. De Grieken, uh, dat is niet meer de tijd waar de Grieken op tafel standen. Dus dat mis ik, om de waarheid te vertellen. Griekenland is in de laatste tien jaar heel erg veranderd. Dus die tijden zijn voorbij. Dat zijn ook een beetje sprookjes. Die mensen in Griekenland, ook die in de toerisme werken... die, die werken 16 uur per dag, 7 dagen in de week. En ze verdienen op dit moment echt om, met moeite om te overleven. En ze gaan niet op een vijftigste met pensioen? Ze gaan niet op de vijftigste met pensioen, nee. En ik, de mensen die ik ken... sommigen moeten ook twee en drie banen in de grote steden. In de kleinere plekken kunnen mensen beter overleven. Maar in de grote steden waar ook de helft van de, uh, van de Grieken woont dan moeten soms mensen twee en drie banen proberen ze te hebben om te kunnen overleven. En dan te bedenken dat dus 20% helemaal geen baan heeft. Wat merkt u zelf in uw omgeving? Wordt u al gebeld van... Uh, uh, kan ik niet naar Nederland komen, ja, ja. heb je nog werk? Ja, ja uh. ik heel veel jonge mensen uh, willen vragen... of ik hun kan helpen hier een baan te krijgen. En het maakt hun echt niet uit. Mensen die gestudeerd hebben... ze wilden op de bloemenveiling gaan werken. Ze hadden het gehoord. Dus ze, willen, ze zijn desperat. Ze hebben gewoon niks. Maar het is dus uh, opgroeien in een land dat uh, uh, nagenoeg geen perspectieven biedt. Zal dit betekenen dat iedereen die een kans heeft... om weg te trekken uit Griekenland dat ook gaat doen? Ja. Nou, ik, ik denk, en ik kom weer terug uh, naar, uh, naar de toespraak van uh, de heer Moerland... het interview van vanochtend. Ik vind dat hij het heel goed heeft gezegd. Uh, wat gedaan moet worden, is zorg dat het onderwijs intact blijft in Griekenland... en, en aan de andere kant zorg dat er banen worden gecreëerd... En het, het creëren van banen is afhankelijk van het verbetering van de eigen economie. Dus pomp je het geld wat je krijgt om nu even de schuld af te lossen... niet in de aflossing van de schuld. Maak van de schulden op dit moment een... En, dus niet en, en, bezuinigen, maar investeren. Investeren nou, dat het krijgt van, van de, de economie. Van de internationale gemeenschap investeren in meer banen. Ja. En dan die schuld die komt later wel. De economie op dit moment krimpt in Griekenland. Maar dan krijg je rente over rente over die schuld. En dan dus, wordt het alsmaar duurder en duurder. En dan vroeg of laat maar, krijg je die klap. Dus maak van de, van de schuld op dit moment een, een uitgestelde lening. Schuif de schuld naar voren bewijs hiermee het dienst tussen aangaanstekenis aan de banken... en de institutionele beleggers die bewuste keuze hebben gemaakt... om voor een hogere percentage, en zeg maar. Wat, wat gewoon van de optie niet terugbetalen? Want, want bedoel Griekenland is een land, ze zullen ook weer niet de oorlog verklaren. Wat als Griekenland gewoon tegen de internationale gemeenschap zegt... sorry, het is even niet gelukt en uh, dat geld daar kunnen jullie naar fluiten. Ik denk dat in Griekenland, maar welke land dan ook... op dit moment niet in staat is om 300, 400 miljard euro te betalen. Griekenland is de komende jaren, eh, misschien 10 of misschien 20 jaar... niet in staat om zo'n hoog bedrag te betalen. Dat, dat is iets wat alle economen ook zeggen. Dat is niet vreemd. Wat je alleen moet doen is, hoe zou je het systeem... Eh, in Europa klaar kunnen maken om te wijzen van de eh, oplossing van, van het probleem in Griekenland te, te kunnen eh, eh, weerstaan. Dus eigenlijk de banken en de institutionele beleggers die moeten eh, beter onder de loep worden genomen om te kijken hoe zij met de eventuele eh, verlenging van de schuld zonder dat de rente nu wordt betaald om kunnen gaan. Ja, Tomaj Diamanti, het rare is dat er wordt gevraagd... om een nieuwe mentaliteit te creëren, een, een arbeidsethos. En dat van een generatie die, die opgroeit zonder al te veel perspectief... wat juist vaak leidt tot minder arbeidsethos... en meer een mentaliteit van ach laat, maar het heeft toch geen zin. Nee, de mensen willen werken. De, de, de nieuwe generatie, dat is niet zo. De nieuwe generatie, ze smeken voor een baan. Ze smeken voor een slecht betaalde baan op dit moment in Griekenland. Dus je krijgt een generatie die alles wil doen om überhaupt te kunnen overleven. Misschien wordt het wel een economisch wonder uiteindelijk. Uh, ja, het wordt alleen maar een economisch wonder als er ruimte wordt gecreëerd. En uh, als Griekenland, zeker, ik ben geen econoom... en zeker zijn er grote fouten zijn van Griekenland. Maar als je ziet, heb je dezelfde problemen ook in Portugal en in Ierland. Dus er zijn structurele problemen in Europa... Die, naar na, die we moeten kijken. En Griekenland, jij hebt niks aan een land dat je helemaal gaat wurgen en waar de mensen in opstand komen. Daar heb je helemaal niks aan. Daar heeft Europa niks aan, Griekenland niks aan. Dus uh, daar moet een oplossing gevonden worden... dat de mensen ook weer een toekomst kunnen zien. Er moet lucht in het uh, systeem. Thomas Diamanti, hartelijk dank. En Alexander Frionakis, ook dank voor jullie komst uh, naar de studio. Ooit behoorde Oekraïne tot de kern van de Joodse Ashkenazai-cultuur... en daarmee van de klesmermuziek. Na de val van het communisme, 20 jaar geleden... herleefde de klesmer in dit Oost-Europese land. Een prominente rol in die herleving is weggelegd... voor de Karkov-kletsmerband onder leiding van violist Stanislav Raiko. Bim bom, bier bier bom, bim bom, bier bier bom. Bim bum bier bier bom, bim bom, bier bier bom. Bim Zoek de de maar op. Kahas, a vetment on the head in the back of the house. And a war up on one side, Kahas, a I could help to go to you. And the talk is haste, the Norman lost Roy's The talk is haste, the Malhoma Norman lost Nita Roy's Doskavar. Oh, I'm so dicky, so dicky, I'm show, bomb. Bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim Het nummer heet Rep Montenegro van de Karkov Klezmer-band uit Oekraïne. Dinsdagavond live te beluisteren in het Concertgebouw in Amsterdam. Wilt u kaarten winnen? Ja, dat doen wij tegenwoordig. Dan uh, moet u even contact uh, met ons opnemen via de website vilavpro.nl. En dan zijn die dus uh, te winnen. Misschien moet je daar iets voor doen, dat weet ik eigenlijk niet. Edwin Cornelissen die staat in Amsterdam en Amsterdam staat op zijn kop. Edwin, hoe gaat het daar? Ja, de huldiging is in volle gang. En we hebben gezien hoe Maarten Stekelenburg en Jan Vertongen. als laatste spelers van Ajax aan het publiek werden voorgesteld. Natuurlijk, die mensen die kenden die spelers al lang. Maar om ze daar te zien met die kampioenschaal. dat is natuurlijk waar al dat volk. al die meer dan 50.000 mensen. naar het Museumplein voor zijn gekomen. Jan Vertongen en Maarten Stekelenburg kregen een groot applaus. Dat gold overigens ook voor Siem de Jong. De man die deze wedstrijd. deze kampioenswedstrijd tegen FC Twente scoorde. geldt ook voor Frank de Boer, die als allerlaatste. zich aan het publiek presenteren. En nu staan ze, hebben ze allemaal de schaal in handen gehad. En uh, begint het grote feesten. Het uh, ja, heen en weer communiceren tussen het publiek en spelers. Wellicht dat Frank de Boer nog wat gaat zeggen richting uh, het publiek. En dat de aanvoerder dat ook nog doet. Kortom, uh, ja, het, het, het zal nog uh, lang onrustig blijven in uh, Amsterdam. En uh, de spelers die genieten er met volle teugen van. Misschien dat ze zo dadelijk nog eventjes voorbij zien komen achter het podium. om te horen hoe dat nou is op het podium. Dat horen we dan later. Nog van ze, maar inmiddels staan zij nog op het podium te genieten van al die aanmoedigingen van die duizenden, duizenden mensen. We komen zo nog even terug bij Etting Cornelis vanuit Amsterdam. Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska. Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange Pan-American Highway. Van de migranten die hij onderweg ontmoet, maakt hij elke week een verslag in beeld en geluid. Een nieuwe serie dus bij Bureau Buitenland. Vandaag voor het eerst. en vandaar een korte introductie met de maker zelf. Nu aan de lijn Kadir van Lohuizen, werkzaam bij het fotoagentschap Noor. Goedenavond. Ja, 40 weken lang, 28.000 kilometer asfalt. Waar ben je naar op zoek? Ja, ik heb me wel wat op de hals gehaald. Al was het maar omdat het niet alleen maar asfalt was. Um, ik ben ook vooral op zoek naar, uh, naar het hoe en waarom mensen besluiten te migreren, te verhuizen. Iets wat uh, zo oud is als de mensheid. Uh, waar we tegenwoordig denk ik in mijn optiek wat panisch over doen hier in Europa en in Amerika alsof het een nieuw fenomeen is. Um, en ik probeer te kijken wat het, uh, wat het betekent op, uh, op het continent... Uh, wat, wat hedendaagse migratie doet met mensen... en wat het betekent voor landen. En vanuit het uh, zuidelijkste puntje helemaal door naar Alaska. We beginnen in Puerto Toro, het meest zuidelijke stadje ter wereld. Wat is dit voor stadje? Ja, het is een, een idyllisch stadje wat, uh, wat moeilijk te bereiken is. Er gaat maar één keer, in, uh, een, één keer per maand een pond naartoe. Uh, het is vlak boven Kaaphoren. Um, ja, een, een, een mooi plaatsje, maar, maar ongelooflijk geïsoleerd. Waar, uh, waar maar 16 families wonen. En uh, die daar hun leven leiden, uh, wat vooral uit visserij bestaat. Maar het is er uh, fantastisch mooi ook. Puerto Toro dus deel 1 van deze serie van Kadir van Lohuizen. We lopen de haven van Puerto Toro aan. Nou, het is niet groot. Stijger, havengebouwtje, het is een blauw dak. Geen leven te bekennen, geen schepen. Wel prachtig, mooi. Nou, dat moet dan uh, de meest zuidelijke dorp zijn uh, op het zuidelijke hoofd ons. Sta je op de steiger van Porto Toro liggen een aantal vissersboten. Um, de meeste zijn niet van hier, stoppen hier, komen hier even uitrusten, bijtanken. Um, ik sta hier met de enige visser van Porto Toro: José, Katrien. Hij is de enige visser van Porto Toro, toch? Ja, ik ben de enige visser die hier vast zit hier woont. Welk schip is van de. Ultimere, ja. De laatste is mijn schip, de Nayan. De Nayan. Zullen 2? De Nayan 1 is in de, in de, in de Arenas. Het is niet mijn schip, ik werk uh, erop. Are you de captain? Nee, nee, hij was met een theater. Ah. Nou, we lopen met José Catrien het dorp in. Bienvenidos a Puerto Toro. Communa de Cabo Honos, Patagonia Chilena. Welkom in Puerto Toro. Thuis bij José. José. Uh, um, klein huisje, traditioneel voor um. een huis op hout. Zijn vrouw is hier. Ja. Nou, die lijkt blij dat we er zijn. Uh, een verzetje, want er gebeurt hier niet zo uh, heel veel. Zijn vrouw is Sonja. Ze doet hout op het vuur. Sonja. Uh, Sonja, are, are you happy to be here? Ja, ik ben heel blij om, uh, om hier te zijn. Have you ever been to, uh, to Santiago or to Punta Arenas or Concepcion? Wel, was altijd. Punta Arenas. Nee, ik ben alleen in Punta Arenas geweest. Wel Puerto Williams, dat is hier op het eiland. Daar, daar kan je boodschappen doen. En uh, de pond komt één keer per maand, dus dan, dan ga ik daar wel heen. De boten of wel? mensen. elke vier maanden. Gaat, gaat ze naar mm -hmm. Puntarenas? Maar ik ben een beetje ziek, dus ik ga daar vooral heen om, om me te laten checken. Pak je me zanne? Ik heb problemen met mijn lever. En, uh, nou ja, daarvoor moet ik vaak naar de stoel. Mijn Bloeddruk is ook niet goed. Ja, ik heb, ik heb ook een sfeer. pero no crónica. chronica. Oh, dus ik heb ook problemen met mijn longen. Nou, wel wat problemen. Oké. Okay. zo te horen. Hoe oud bent u? 30. jaar.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 Nee, er zijn hier geen jagan-Indianen. Uh, Alleen in Puerto Williams zijn er nog een paar. Zo, sí, bueno. so are, they, are they slowly dying out? Are there not, not enough children anymore? Sí, sí. No, pasa que ellos no, ya no tienen hijos Ah, dit, ja, de, de, echte jagan sterven uit. Er komt omdat de kinderen die geboren worden dat er heel veel uh, nu met Chilenen zijn getrouwd. Ik loop naar buiten. Bij Sonja en bij José-Katrien. Ze lopen met me mee naar buiten om uit te zwaaien. Ik ga zo weer terug met de boot naar de bewoonde wereld. Ze komen de buren tegen. Ze gaan gezellig tussen hun rommel zitten. Wat lege emmers. Verfblikken. Sonja naast in elkaar gezakt schuurtje. Een dik propje eigenlijk met haar geverfde haar. En José-Katrien die er eigenlijk... Heel trots naast staat met zijn, ogen, zijn oren gezakte schippersmuts en zijn gestreepte t-shirtje. Waar je dikke buik uitkomt. De buurman rechts met, met mist wat tanden in zijn voormond. De buurman links in zijn schippers overal nog. Maar ze hebben het gezellig, zo te zien. Ook al leven ze hier zo geïsoleerd aan het eind van de wereld. Eind van de wereld waar niks is. Veerpond die eens in de maand komt. En Sonja die eigenlijk regelmatig naar de dokter, naar het ziekenhuis moet om, om onderzocht te worden. Maar ze heeft een onsterfelijke lach op haar gezicht. De foto die Kadir maakte van José en Sonja en de buren... die is terug te vinden op onze website www.vpro.nl. Daar vind je ook verwijzingen naar blogs, meer foto's en films. Berichten uit Blogistan. Ja, het Israëlische leger heeft vandaag bij zeker drie grensovergangen... gericht op een groep mensen geschoten. Daarbij vielen zeker acht doden en raakten tientallen personen gewond. Dat meldde media in Israël en de Syrische staatstelevisie. Vier van hen zouden zijn omgekomen op de Golan-hoogvlakte... toen het leger in actie kwam tegen duizenden Palestijnen... die vanuit Syrië Israël probeerden binnen te dringen. Aan tafel Abraham Miro. Uh, voor ons, uh, je bent Syriër van geboorte. Je hebt voor ons alle Arabische sites, blogs, Facebookpagina's... Uh, Twitterberichten afgescand op zoek... naar burgersjournalistiek. Heb je al iets kunnen vinden over deze incidenten? Ja, eh, het druppelt langzaam binnen. Er stond iets eh, op de Facebookpagina Syrian Revolution. Eh, een, een onbekende blogger eh, meldde daar eh, iets hierover. Laten we even naar luisteren. Dit is volgens mij niet het geluidsfragment waar we naar op zoek waren. Maar we wilden graag de quote horen van Syrian Revolution... en over de onbekende blogger al daar. Waarom geeft Assad nu, na 40 jaar stilte, toestemming om te demonstreren... vlak bij de Israëlische grens? Waarom zijn de demonstranten met staatsbussen gebracht... met de aanwezigheid van de staats Staatstv... Tegelijkertijd worden Syrische demonstranten elders in Syrië doodgeschoten. Assad gebruikt het conflict met Israël om aan de macht te blijven. Ja, Abraham Miro, het is dus gewoon een, een plot van de, van de Syrische autoriteiten... om uh, duidelijk te maken dat het uh, als zij er niet meer zijn uh, vast een bende wordt... omdat die demonstranten het op Israël gemunt hebben. Ja, het is een signaal volgens mij uh, aan de buitenwereld. Uh, als jullie ons onder druk zetten, hè, dan hebben wij andere kaarten om te spelen. Ja, ik noem de Syrian Revolution. Wat is dat voor, uh, voor site? Het is de Facebookpagina van uh, de uh, demonstranten uit Syrië. En uh, dat, dat is zeer actueel. Alles wat in Syrië gebeurt, uh, wat de demonstranten doen, wordt gewoon daar geplaatst. En wat zag je vandaag? Nou, wat mij opviel vandaag is dat zij, althans de regering zou zich terugtrekken uit Dera, Dat is de zuidelijke stad, maar de, volgens bloggers zijn we nu 36 uur verder en is dat nog steeds niet gebeurd. Dus, dus ze maken allerlei beloftes, maar die worden niet nagekomen. Nou, sterker nog, ze hebben vandaag uh, ook... Uh, nou gisteren sorry, uh, een, een stad uh, dat vlakbij de Libanese grens is... dat heet Telkelag, hebben zij die stad uh, onder vuur genomen... en uh, zijn um, uh, honderden uh, vluchtelingen naar de grens overgestoken. Naar, we, we hebben daar beelden van. Uh, um, ja, dat is een beetje moeilijk op de radio, beelden. Maar laten we eens uh, luisteren... naar. ...naar het geluid en dan mag jij beschrijven wat we zien. Dat is okay. Nou, mensen um, steken de grens over naar, naar Libanon. Dat is een, een klein riviertje. En, en, en uh, dan werden ze daar geïnterviewd door verschillende tv-stations. En tijdens het interview zie je gewoon echt aan de overkant uh, uh, van de rivier... dus in Syrië, uh, dat, dat gewapende veiligheidstroepen schieten op mensen. En, en uh, ja, er zijn gisteren vier doden gevallen, waaronder één vrouw. Het, het, het maffe is dat... dat uh, Jij was hier uh, twee weken geleden of drie weken geleden... toen zei je, nou ja, het, het is een kwestie van tijd... die Syrische regering die, die zal verdwijnen. Dat, dat, dat uh, uh, lijkt nu wat minder zeker. Het lijkt dat het toch misschien wel werkt, hè, die terreur. Nou kijk, ik, ik ben het niet mee eens. Ik denk dat, dat, uh, uh, uh, dat zij alles uh, hebben tot nu toe gebruikt wat ze konden doen. Uh, de demonstraties gaan door. Uh, nou, je ziet bijvoorbeeld, uh, sommigen zien dat als een knieval. Bijvoorbeeld, zij hebben nu aangekondigd dat ze dialoog willen. En uh, dat zij eigenlijk een uh, uh, ja, dialoog willen eigenlijk met, met, met, met de opstandelingen. Of in ieder geval, dat is toch niet dialoog. meer mogelijk een dialoog? Nou, kijk, uh, misschien een goed voorbeeld om te noemen. Ik heb uh, hierover bijvoorbeeld iets geprobeerd iets te kunnen vinden. Bijvoorbeeld een bekende Syrische um, uh, cartoonist dat heet Ali Farzad. Um, die heeft een kartoon een, een, een uh, een, een geplaatst op haar eigen website. En, en uh, die, die, die omschrijft die situatie, die dialoog met de Syrische regering... En dat karikatuur, uh, dat, dat beschrijft hij bijvoorbeeld. En, en uh, een veiligheidsagent die dan een oppositielid uh, in elkaar slaat. En zegt: Ja, we hebben besloten om in dialoog te gaan met u. Ja, en uh, hoe, hoe ze verder eigenlijk op deze cartoon gereageerd. Uh, Mohamed Kwassem, die schrijft erover. Hoe kan je een dialoog voeren met iemand die een pistool en een mes op tafel legt? Ja, hoe kan je. Inderdaad, een dialoog voeren met iemand die een pistool en een mes op tafel legt. Uh, dank, voor, dank voor dit moment, uh, Abraham Miro, uh, dat je dit hebt uh, gedaan. Wil je nog afsluiten met wat Barada erover schrijft, over die dialoog? Ik begin me nu meer zorgen te maken. In zijn eerste speech beloofde Assad hervormingen... en vervolgens werden steden belegerd en bezet. Met honderden doden tot gevolg. Nu belooft de president dialoog. Ik hoop niet dat hij daarmee bedoelt massamoorden. Tot zover blogjes dan deze week. We gaan naar Amsterdam. Edwin Cornelissen okay. is daar. Ja, uh, waar dat druk gehuldigd wordt. Maar ik kan niet zien, David en teammanager, wat er op dat podium gebeurt. Hoe is het daar? Ja, ja op het podium dat er reageert iedereen eigenlijk op de 80.000 die er aan de andere kant staan. En die worden meegesleurd alsof het een uh, soort, uh, ja wat zal ik zeggen, een soort draaikolk is. En iedereen doet maar wat en uh, is bezig. En uit zijn alle grote emoties en zijn, uh, zijn vreugde natuurlijk. En iedereen speelt er op zijn eigen manier een rolletje in. En uh, het is wel mooi om te zien hoe ook Frank de Boer op een gegeven ogenblik het hele zwikje mee op sleeptouw nam in een organisatie. Uh, Nederlandse Polderpolonaise. Nou, was een uh, geweldig uh, gezicht. Uh, mooi om te zien. Je hebt al veel meegemaakt bij Ajax natuurlijk. Hè. Is dit wel weer een heel bijzondere titel? Ja, dit is absoluut een heel bijzondere titel, omdat hij natuurlijk uh, te met tegenwind is uh, behaald. En uh, weet je, die, als je die schaal nu bekijkt, die is geblutst en uh, gekreukt van alle kanten. Dat ja, er was wat misgegaan, hè? Er is wat misgegaan, maar dat is eigenlijk symbolisch voor dit hele seizoen. Er zijn zoveel raven's en schuurplekken onderweg opgelopen. Ja, dat zie je terug in die schaal. En eigenlijk maakt juist, weet je, die schaal schuurplekken maken dat kampioenschap nog mooier. Uh, laatste dag win je hem vanuit een achterstand. Het zijn allemaal ook prachtige romantische verhalen die je later kan vertellen over deze titel. Nou ja, ik, ik wil niet ver zeggen, maar dit is eigenlijk een van de allermooiste aller die ik heb meegemaakt. Goed zo, David Ent, gefeliciteerd. Edwin Cornelissen, ook dank vanuit Amsterdam voor de berichtgeving over de huldiging. Komend uur komen we daar vast nog op terug. Straks zijn we terug met het labyrinth daarin. Heel veel wetenschap. Tot straks.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 Die zenuwachtige aapjes die altijd zaten te spelen. Wij nemen een munt. Ik denk een kwartje of zo. En na het inwerpen komt de kast dat leven en beginnen de aapjes te spelen. De bimbo box. Zometeen in Holland Doc Radio, het mechanische aapjesorkest uit de jaren zestig. Leuk, hè? Was toen razend populair, maar waar is het gebleven? Bij VND stonden die altijd. Zometeen, 9 uur, de bimbo box in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws...